Huisgenoot. Ze loeit en gromt en stoeit en komt soms als je roept en nooit als ze geen honger heeft, alsof ze zelf zo lief onschuldig is. Met ogen als een diva scheef, altijd glijdt ze scheef en werpt zich voor je voeten, stijf van alle aandacht zonder aan haar trots te tornen, blijft mijn poes mijn majesteit blijft mijn hand mij voeren richting aaibaarheid haar nukkigheid ten spijt in al mijn eenzaamheid mijn poes mijn schoot mijn vreemdeling in huis wees jij voor mij mijn thuis